Goedenavond, ik ben Sid van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. Boeren op trekkers zoeken de minister thuis op. Een hele stoet trekkers blokkeert de boel rondom het huis van Christiane van der Wal, de minister voor Natuur en Stikstof. De minister is naar buiten gekomen en praat met de boeren. Zij zijn boos over de stikstofplannen. Die hebben tot gevolg dat er boeren zullen moeten stoppen. Boerenorganisaties zelf vinden dat ze al genoeg doen om de stikstofuitstoot terug te dringen. Oh ja, ik hoor van onze leden dat ze zeggen nu is het wel een keer genoeg. De limiet is wel bereikt. En dat betekent dat wij passende acties zullen voorbereiden... om uiteindelijk wel ook hier nadrukkelijk op een waardige manier... duidelijk te maken van dat deze plannen niet kunnen. En ook langs de A28 bij Hogeveen en in Badmen in Overijssel wordt vanavond geprotesteerd. Morgen rijden er weer minder treinen vanwege personeelstekort bij NS. Onder meer tussen Rotterdam en Utrecht, Alkmaar en Maastricht... en Schiphol-Nijmegen rijden minder Intercities. NS zegt dat ze niet genoeg conducteurs, machinisten en ander personeel hebben om alle treinen te laten rijden. Er staan 1100 vacatures open bij het bedrijf. Op een hogeschool in Ham in Duitsland heeft een man mensen aangevallen met een mes. Hij liep het gebouw binnen en begon op hen in te steken. Drie vrouwen en een man raakten gewond, meldde Duitse media. En één vrouw was er zo slecht aan toe dat ze met een helikopter naar een ziekenhuis is gebracht. De man is opgepakt. Het is nog niet bekend waarom hij dit deed. Zo'n 12.000 mensen komen dit weekend naar de AnimeCon in Rijswijk in Zuid-Holland. Het is een groot festival dat draait om de Japanse tekenkunst. Anime-tekeningen ken je misschien wel van Pokémon. Op het event ontmoeten fans elkaar in cosplay kostuums en er wordt gegamed. Deze bezoekers vertellen waarom ze anime zo leuk vinden. Ik vind het gewoon leuk om te kijken en het is ook een hele soort community. Want je ik heb best wel wat vrienden die hetzelfde leuk vinden, dus je komt al een beetje samen, denk ik. Ik uh, vul altijd mijn vrije tijd op met anime. Ik hou van anime kijken, vullen. En ja, het, het is ook gewoon leuk om met mensen in de comments te reageren en gewoon de hele community ervan. Eh, Anime Con is nog het hele weekend te zien in de broodfabriek in Rijswijk. Het weer, de bewolking trekt weg vannacht. Morgen veel zon, het blijft droog en het wordt 20 tot 24 graden. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. Zee. Zon. Zee. Zandvoort. En zomerhit. Dit is de zomer van ZFM. Met nu. Zie het. Rumblest, this Rumblest, Rumblest, Rumblest, Rumblest, because lonely, baby, don't you Rumblest, Rumblest, Rumblest, Rumblest, Rumblest, Rumblest, Rumblest, Rumblest, Rumblest, Because you move me, baby, don't you prove me wrong this time, wrong this time. favorite